Het weer. Het is zacht met temperaturen tussen de 8 en 12 graden. De komende dag enkele buien in de kustgebieden, kans op zware windstoten. Later in de ochtend en smiddag zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom, beste luisteraar, bij Woord. Een hele nacht in het teken van het systeem. En zo'n systeem is het archief van beeld en geluid. Waar wij van Woord elke week weer toch doorheen speuren... om het mooiste voor u te brengen. Het is een prachtig systeem en een prachtig archief. Als u nog eens een keertje een vrije middag heeft... dan kunt u wel iets slechters verzinnen dan naar Hilversum te gaan... en dat, dat, dat beeld- en geluidgebouw, een lust voor het oog, te bezoeken. Want... Uh, dat gebouw, daar is zo'n beetje alles opgeslagen... wat de omroepen ooit hebben uitgezonden. Audio- en videobestanden zijn zo bewaard en geordend dat ze ook altijd weer makkelijk terug te vinden zijn. Daar hebben wij zelf van de redactie heel veel plezier aan. Als een systeem goed werkt, is dat eigenlijk iets prachtigs. He, dat, dat maakt dat alle dingen beter functioneren. Maar het is helaas niet altijd het geval. En dat merken we ook natuurlijk elke dag. Het barst van de falende systemen. En dan vindt weer iemand een nieuwe manier... om de boel te ordenen, draaiende en werkbaar te houden. De Britse en Nederlandse inlichtingendiensten bijvoorbeeld die functioneerden tijdens de Tweede Wereldoorlog ver van optimaal. Agenten, agenten werden totaal onvoorbereid naar het bezet gebied gestuurd. En ja, daar moesten ze het dan maar uit gaan, uh, gaan zoeken. In ieder geval, had je dus van geen systeem eerder dan een falend systeem. Nu, en ik moet zeggen, helaas, is het allemaal natuurlijk een stuk beter geregeld. De NRC blijkt het prima op orde te hebben. En zelfs onze eigen inlichtingendiensten schijnen goed te weten waar wij mee bezig zijn. Jammer zou ik zeggen. Misschien hadden we wel wat minder systeem moeten hebben. Over hoe er aan toe ging met al die geheime agenten in de Tweede Wereldoorlog, dat gaan we nu horen in een prachtig tweeluik van het VPR-programma Aardse Zaken uit 1993. Radiomaakster Michal Citroen sprak onder andere met de stel oud geheime agenten en het toenmalige hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst. Goedemiddag. Op 13 mei 1940 vlucht de Nederlandse regering met koningin Wilhelmina naar Londen. En vanaf dat moment is het contact met bezet Nederland via de normale kanalen onmogelijk geworden. Ooit schreef een Nederlandse inlichtingofficier dat er vervolgens, in die eerste twee oorlogsjaren... geen enkele invloed van bezet Nederland is uitgegaan op de regering in ballingschap. En omgekeerd evenmin. Volgens hem een rampzalige toestand die bij de bevrijding fataal zou zijn geweest. Verbinding tussen Londen en Nederland was tijdens de bezetting alleen nog langs illegale weg mogelijk... En voor zulk soort geheimwerk bestond voor de meidagen één organisatie, de inlichtingendienst van ons leger, met de naam GS3. De belangrijkste officieren van die dienst echter staken ook op dezelfde dag als de regering het kanaal over, en zij lieten geen voorzieningen achter voor enige toekomstige verbinding. Oud inlichtingenhoofd meester C.L.W. Fok over de militairen en hun inlichtingendienst. Wat ik aan resten ervan in. Londen heb gevonden... toen ik in Londen kwam... was nauwelijks indrukwekkend. Moet ik zeggen. En in elk geval hadden ze niets achtergelaten... om... in geval van bezetting... Uh, nog een verbinding te hebben met... Uh, een uitgeweken regering... waar dan ook uitgeweken. Begrijpt u waarom dat is gebeurd? Omdat het... Nederlands leger, geloof ik, in het algemeen... voor de oorlog... en tussen de twee wereldoorlogen. Ze waren in de eerste al moe... van dat eeuw, die al die jaren... gemobiliseerd zijn en niks doen. Ze zijn nooit erg goed... Uh, uitgerust geweest. Niet te slecht. slecht. Ik ben zelf zelf als geweest... bij de brede Archerie het enige wat goed was, waren de pijlen. Al de rest was waanzinnig verouderd. Uh, en en, en... Het was nauwelijks meer uh, voor moderne oorlog voeren helemaal onbruikbaar. Ze hebben eigenlijk nooit gedacht dat ze zouden worden aangevallen. Waar kwam het eigenlijk ja. na, na de Eerste Wereldoorlog... Dus er, er uitgeslipt te zijn... hebben ze nooit gedacht dat het zou gebeuren, ook in Nederland. Spreekt dat niet in grenzeloze uh, naïviteit... en achteraf gezien een grote blunder nee. om niet iets te regelen? Ik dacht geborneerdheid. is misschien beter. Kijk, de, de, de, de, de, de, de, ze waren in Nederland gewoon geborneerd... Zo'n generaal van de VV, dat was een geboren man, een aardige man, maar volstrekt geboren. Met witte handschoenen op een op, paard in, in zo'n handgalopje. Uh, dat, dat had met de werkelijkheid niks te maken. Londen en Bezet-Nederland groeiden als snel uit... tot twee totaal verschillende werelden... die elkaar, om het zacht uit te drukken... die elkaar niet altijd goed begrepen. Uit Nederland moesten inlichtingen worden verzameld... om die onderlinge kloof te overbruggen. En in Aardse Zaken het komende uur gaat het over de diensten... die dat zo goed en kwaad als het konden probeerden voor elkaar te krijgen. In juli 1940 wordt in Londen de Centrale Inlichtingendienst opgericht. Vreemd genoeg wordt niemand van GS3 de militairen, daarbij betrokken. Volgens historicus Bob de Graaf, gespecialiseerd in de geschiedenis van geheime diensten... verkeerde GS3 al voor de meidagen in ernstige problemen. Die dienst die is met name in het eind van 1939 in de problemen gekomen... omdat ze toen niet neutraal leken te zijn. Er zijn toen een aantal Engelse uh, inlichtingofficieren bij... Limburg over de grens gesleept door de Duitsers. Daar was ook een Nederlandse inlichting-officier van GS3 bij betrokken. En dat was het zijn voor de toenmalige regering... om alles wat maar enigszins in de richting ging... van een netwerk wat zou kunnen achterblijven tijdens de oorlog... om dat af te kappen. In welke kringen vind je plannen voor zo'n stay-behind-organisatie voor de oorlog? Uh, zowel bij bepaalde ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken als bij de marine waren figuren die daar wel oren naar hadden. Maar dat wordt dus heel bewust wordt dat tegengehouden? Ja, een aantal figuren die te veel blijk hadden gegeven van sympathie voor de Britten in dat opzicht. Zoals ook het hoofd van de generale staf 3, uh, generaal-majoor van Oorschot. Die wordt uh, ontslagen naar aanleiding van het Fenlo-incident en wat er dan naar buiten komt. Heeft dat echeck van dat Fenlo incident, hè, wat als ik goed heb in november '39 gepasseerd is, heeft dat consequenties gehad voor de relatie tussen uh, Nederlandse geheime diensten en Engelse geheime diensten? Uh, wel doordat de Nederlandse regering er heel weinig van wilde weten, ook nog nadat Nederland al bezet was. Dus toen uh, de Nederlandse regering in Londen was, heeft premier de Geer nog steeds gezegd tegen Van Oorschot, het feit dat wij bezet zijn... komt doordat jij betrokken was bij het Venlo-incident. Zo sterk was de uh, gedachte van de Geer... dat het daardoor misgegaan was. Dus het is niet zo dat ze de haren uit het hoofd rukten van ellende... toen de bezetting eenmaal begonnen was van... Godverdomme, waarom hebben we niet iets geregeld? Nee, nee het was zelfs zo dat... Uh, ja, Zoals wel ze omschreven is in het dagboek van een van de hogere ambtenaren in, in Londen. Die regering de geer was in feite een troep natgeregende mussen. En was nog steeds bezig met zoeken naar een, een, van, een soort van samenwerking. Een, een soort overeenkomst met Duitsland. Waardoor Nederland een beperkte vorm van zelfstandigheid zou krijgen. Dus ook in eerste instantie was ook in die beginmaanden zeg maar, dat, dat die regering in Londen zit... wordt ook niet kortzachtig gewerkt aan het opbouwen van een inlichtingennetwerk? Nee, er is vanuit de regering helemaal uh, geen signaal... in de richting van wat wil men nou weten over Nederland. Er is geen moreel voor de agenten waarbinnen ze kunnen opereren. Dat wordt eigenlijk alleen maar overgelaten aan één figuur... De, de wat mysterieuze figuur van Van het Zand... Die uh, particulier secretaris, penningmeester en adviseur van koningin Wilhelmina was. En tijdens de Eerste Wereldoorlog op dat terrein wel eens actief was geweest. Maar veel ministers moesten er niks van hebben en die vonden het maar geïntrigeerd. Alles wat met spionage te maken had, was per definitie iets waar je als nette net burger of nette overheidspersoon je niet mee bezig hield. Vooral bij koningin Wilhelmina is in Londen zelfs een regelrechte aversie... sommigen noemen het zelfs allergie, tegen militairen ontstaan. Militairen die zij schuldig acht aan de nederlaag. In 1948 en 1949 onderzocht de parlementaire enquêtecommissie het Londense beleid... En aan het vroegere hoofd van GS3, generaal J.W. van Oorschot, werd toen gevraagd waarom niet hij, maar de secretaris van de koningin F. Van Zand, benoemd werd als hoofd van de Nieuwe Centrale Inlichtingendienst. De ondervraging van Van Oorschot heeft toen de tijd als volgt geklonken. Hebt er in die tijd toch zeker uw opvatting over gehad toen u dat zou gebeuren? Ik dacht dat zal meneer Van het Zand op zich genomen hebben. Maar dat, dat was mijn persoonlijke opvatting, en die kan heel goed verkeerd zijn geweest. Volgens mij heeft hij gedacht. Ik ben er de beste man voor en ik wil hier wel wat te doen hebben... dus ik zal zien dat ik dat gedaan krijg en dat is hem gelukt. Maar u vond het persoonlijk waarschijnlijk teleurstellend dat het zo liep. Hij heeft alle militairen aan de dijk gezet. Hij heeft de heer de jongen van Ellemeet aan de dijk gezet, de adjudant van de koningin. Die mensen zaten te huilen. De koningin heeft tegen hem gezegd, ik wil je niet meer zien. Hij heeft iedereen aan de dijk gezet en hij bleef alleen op het hof achter... Tegen de marechaussées en alles wat militair was... Het, had hij een soort vervolgingswaanzin. Die moesten allemaal weg. De marechaussées die het paleis van de koningin in Maidenhead bewaakten mochten daar wezen, maar onder de conditie dat de koningin hem nooit zou zien. Als de koningin in de tuin kwam, renden ze weg naar alle kanten. In het eerste jaar van de oorlog worden vijf agenten door de officiële dienst van oud-politieman Van Zand naar Nederland gestuurd. Eén van hen keert terug en de rest valt in handen van de Duitsers. Vermoedelijk wil de parlementaire enquêtecommissie in 1949 geen uitspraak doen over de effectiviteit van de agenten. Het waren immers de helden van het eerste uur. De kritiek beperkt zich dan tot het geringe aantal agenten. Maar nu heeft historicus Bob de Graaf veel meer bedenkingen... over ook de kwaliteit van het geheime werk uit deze begintijd. Men maakte gebruik van mensen die soms zes jaar lang eh, niet in Nederland waren geweest... die in 1934 naar Zuid-Afrika waren geëmigreerd. En vervolgens eh, zich kwamen aanmelden in Londen om als agent te worden uitgezonden. En daardoor allerlei fouten maakten omdat ze de situatie ter plekke niet kenden. De zilveren muntstukken bijvoorbeeld. Uh, ja, er was dus een, een uh, bepaald onbegrip voor, voor alle mogelijke administratieve maatregelen die intussen waren getroffen, omdat men uh, niet op de hoogte was van wat er in Nederland gebeurde. Dus dan krijg je inderdaad situaties dat mensen met uh, verkeerde muntstukken, later ook met verkeerde bankbiljetten uh, komen aanzetten. Er is door de hele oorlog overigens heen ook steeds een probleem geweest met de juiste uh, vervalste persoonsbewijzen op de proppen te komen vanuit Engeland. Uh, men gaf mensen dan in het begin zelfs ook nog rantsoenkaarten mee... waar uh, niks van klopte en waar mensen niet mee uit de voeten konden. En zo zijn er tal van problemen geweest. Gingen mensen niet in de leer? Uh, probeerden ze niet... Je zou denken dat je als een gek probeert om, om, om je dat eigen te maken. Ja, dat uh, valt toch eigenlijk tegen bij die... Uh, als, je, als je kijkt naar een persoon als Derksema... Uh, uh, het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef... ook ten opzichte van de agenten die worden uitgezonden... Uh, is, is toch ook heel groot. Uh, er is veel voor nodig om uh, je als hoofd van een inlichtingendienst... op het moment dat je agenten hebt uitgezonden... Uh, ja, enigszins te blijven voorstellen de moeilijkheden waarin ze, zich, uh, waarin ze verkeren. En constant uh, zeg maar in de gaten te houden wat je voor die mensen moet betekenen... En dat betekent dat uh, op een gegeven moment ook afspraken gewoon niet werden nagekomen. Iemand zou worden opgepikt op een bepaald moment en, en wordt niet opgepikt. Of uh, uh, men gaat er al bijna vanuit dat hij wel niet zal terugkomen. En dat is natuurlijk heel cru, uh, achteraf misschien. Want ik neem aan dat ook, ook meteen na de bezetting de risico's voor agenten en mensen die bezig zijn inlichting in te winnen niet anders zijn dan aan het eind van de oorlog. Nou, het verschilt wel iets. In het begin, uh, ik denk dat je kunt zeggen... Uh, dat zowel aan de kant van het verzet en de kant van agenten... als aan de kant van de Duitsers er een soort spiraal is geweest... waarin ze langzamerhand uh, st beide steeds scherper zijn geworden... in de methodes die ze hebben gebruikt. Maar als je, nog even voor alle duidelijkheid... als je in, in, in de begintijd van de bezetting gepakt zou worden... met een zender, dan, dan was, je, was je neem ik aan de klos. Ja, Zodra je dus, maar dat geldt door de hele periode. Met, met spionage was je steeds de klos. Vooral als je met een apparaat werd gepakt. Of dus mensen code, liepen apparaat. gewoon hele grote risico's. Ja, ja, mensen liepen risico's. Zijn er door die knulligheid... Hè, en, en door zeg je dat gebrek aan verantwoordelijkheid... misschien vanuit Engeland... heeft dat veel mensen de kop gekost? Ja, dat is natuurlijk wel een combinatie van factoren. Je kunt niet eenzijdig zeggen van eh, mensen hebben eh, weinig verantwoordelijkheid gevoeld. En daardoor ging het mis. De agenten zelf maakten fouten. Er was ook vaak stom toeval. Met name in het begin vaak stom toeval in het spel. Waardoor mensen tegen de lamp liepen. Eh, dus je kunt niet enkel aan, aan die leiders toeschrijven. Een gruwelijk voorbeeld van hoe treurig het onderdacht uitsturen van een agent kan zijn... is toch wel het verhaal van een vrouw die zichzelf aanmeldde voor uitzending naar Nederland. Vrijwel zonder opleiding, zonder opdracht, zonder begeleiding en zonder enige ervaring... laat de dienst haar in augustus 1941 naar Bezet Nederland gaan. Een beleid dat haar drie jaar concentratiekamp opleverde en de dienst geen enkele inlichtingen... Geen wonder dat Van Sant zich deze kwestie na de oorlog nauwelijks nog kan herinneren. U heeft in het begin van 1941 besprekingen gevoerd met de kapitein Derksema. Ook met de heer Van het Sant. Die zei altijd, ik heb er niets mee te maken. Maar hij wist er wel van. En hoe zou u naar Nederland gaan? In augustus ben ik met een vliegtuig op een diplomatieke pas naar Portugal gegaan. En hoe zou u van Portugal verder komen? Ik zou daar een tijdje werken bij de heer van Haringsma... en dan doorgaan naar Holland. Maar hoe? Ja, Dat wist men niet. Dat moest daar bekeken worden. Heeft u in de periode voordat u wegging... van januari tot augustus 1941... enige speciale opleiding gehad? Ik heb een code geleerd. Was dat alles? Ja. Van wie heeft u die geleerd? Van de Engelse dienst. Uw opleiding beperkte zich dus tot het leren van die code. Ja, ik kreeg een paar instructies. Was het een code die u in brieven moest gebruiken? In tijdschriften die naar Portugal gingen, onder andere de Haagse Post. Wat moest u daarmee doen? Men kon bijvoorbeeld in de vrouwenrubriek, in recepten, de code verwerken. U zou iets in die tijdschriften schrijven. De van de parlementaire enquêtecommissie in 1948... kan naarmate het verhoor vordert zijn ontsteltenis nauwelijks verbergen. De vrouw vertrekt met een minimale voorbereiding... op een diplomatiek paspoort naar Lissabon. Wordt daar door de dienst aan haar lot overgelaten. En zij wendt zich zelfs tot de Duitsers... om over Duitsland naar Nederland terug te reizen. Dit laatste blijkbaar met medeweten van de vertegenwoordigers... van de geheime dienst in Lissabon. Niemand... Kom daarop het idee haar te waarschuwen dat zij waarschijnlijk op alle lijsten van de gestapel zal worden geplaatst. En het is dan achteraf ook niet zo verwonderlijk dat haar werk in bezet gebied, zelfs onder haar eigen naam, van zeer korte duur is geweest. weinig rooskleurig beeld van de inlichtingendiensten die eerste twee jaar. De hoofden van de diensten en hun agenten waren slecht voorbereid en het ontbrak hun aan enige vakkennis. Van Sant was politieman, zijn opvolger Derksema advocaat en dienstvervanger kolonel De Bruyne marinier. De laatste recht door zee en meer op zijn strepen dan op veiligheidseisen staand. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de twee gescheiden werelden van Londen en Nederland tegen het eind van 1942 elkaar nog nauwelijks raken. En dat terwijl, volgens historicus Bob de Graaf, ook vanuit het bezetgebied verwoede pogingen daartoe worden ondernomen. In Nederland is men heel erg zoekende. Men was totaal niet voorbereid op een, um, een bezettingssituatie. Er was ook voor de oorlog heel weinig door particulieren op dat terrein voorbereid... Dus mensen gingen eigenlijk uit zichzelf wat proberen te doen... en dat ging heel moeizaam. Daarbij werden alle mogelijke beginnersfouten gemaakt op dat terrein. Mensen zorgden voor te weinig beveiliging. Maar ze wisten ook helemaal niet goed hoe ze het moesten aanpakken. Er zijn verschillende pogingen geweest vanuit Nederland... om zelf zenders te bouwen... en met behulp van die zenders Londen te bereiken. Maar dat ging helemaal niet, want Londen wilde zulke berichten niet eens oppikken. En Londen... Uh, wilden het niet omdat ze daarmee de, hun frequenties zouden overbelasten. Dus dat was één ding. Maar bovendien zou ze hadden geen enkele garantie... dat degene die aan de andere kanten aan het zenden was... niet een Duitser was die ze in de luren wilde leggen. Dus dat loopt van geen kanten? Nee, er moet op de uh, een of andere manier... en dat zie je ook in dat verzet... een, een vorm van instructie uit uh, Londen komen. En er moet op de een of andere manier een signaal geven... waardoor het gevoel van... Betrouwbaarheid wordt gewekt. En wat dat betreft was het uh, problematisch... dat net die figuur van het zand... iemand was die voor de oorlog al in Nederland... erg in opspraak was geraakt. En doordat bovendien die weinige contacten... die er dan waren vanuit Londen... richting Nederland ook nog eens mislukte, werd het idee versterkt... dat van het zand per definitie een verrader was. Dus als er al iemand kwam... dan was het idee van... nou kan je beter niet mee in zee gaan dan wel. Uh, en wat je dan langzamerhand ziet ontstaan... is dat er uh, personen in Nederland langzamerhand de weg beginnen te vinden. Uh, onder andere uh, bij de verzetsgroep de Ordedienst. Een groep van, van uh, militairen. Uh, zie je een inlichtingendienst ontstaan. Die mensen krijgen er enige ervaring in. En vanuit die kringen zijn er figuren... die uh, de weg naar Engeland weten te vinden als Engelandvaarder. En vaak na omslachtige tochten. Uh, met name over Spanje, Portugal uiteindelijk Engeland weten te bereiken. En uh, daar komen een paar figuren aan op het moment dat uh, de Nederlandse inlichtingendienst in Londen echt volledig in een impasse is geraakt. Uh, van het Zand is afgeschreven door de Nederlanders, Derksema is afgeschreven door de Britten. Daarna is er nog uh, Major de Bruyne, een, een marinier, een tijdlang uh, hoofd geweest van de inlichtingendienst... Uh, die komt ook in zodanige problemen dat hij zich wil terugtrekken. En in het voorjaar van 1942 ligt in feite de zaak stil. Een van de mensen die in bezet Nederland... al vanaf het begin van de oorlog iets met inlichtingen wil doen... is de reserveofficier Leen Pot. Hij begint op eigen initiatief en op geheel eigen wijze... met het verzamelen van gegevens over het Duitse leger... en zoekt mogelijkheden voor het doorzijnen naar Londen. En vooral dat laatste is voor hem en ook voor vele anderen, een van de allergrootste problemen. Het was voor ons allemaal even onbekend. En het was griezelig. En je wist eigenlijk niet welke kant je op moest. Uh, het vervelende was natuurlijk dat je de goede kans had... dat je aan verkeerde dingen begon... die of geen zin hadden of die kansloos waren of wat dan ook. En daardoor zijn er dus veel mensen met op zichzelf een goede bedoeling. Uh, die zijn dus uh, gestrand, is de zaak verzand, zonder dat ze tot zijn recht kon komen. Uh, om, nou, om het kort te maken, ik ben eigenlijk daardoor in veertig er al in verzuild geraakt. Uh, dat is, ik vond dat ik dat heel slecht deed... En eh, ik ben daardoor op de gedachte gekomen... dat om op dat inlichtingenwerk daar iets te doen... dat je eigenlijk eh, de organisatie van de tegenstander moest kennen. En ja, wij wisten wel dat er een leger was. Maar uh, wat je hier zag, het friemelde hier van, van, van mensen in uniformen en pakken en borden en uh, verkeersmiddelen. Maar wat stelde dat nou voor... Wat, wat was dat? En dat heeft dus tot... Langzamerhand ben ik er dus... Doordat ik in boekjes ben gaan interesseren en gaan zoeken... Ben ik daar achtergekomen. En je raakt er steeds een beetje dieper in. En ik ben er eigenlijk helemaal in geraakt... Toen hier een agent kwam uit, uit Engeland... Die ik wel wat kende. En die dus vroeg of ik... De militaire... ...medewerker van hem wilde worden voor zijn militaire opdracht. Dat was een... Ik weet niet of u dat... Ja, die kent u natuurlijk Dat is de jongen, E.W. de jongen, Ernst de jongen. Dat was een, een leienaar, was dat. Uh, een beetje wilde vent. Uh, die had dus een baan bij de koninklijke in, in de Curaçao. En uh, die is dus weggegaan en die is naar Engeland gekomen. En die is als agent hier gekomen. Uh, hij had het nadeel dat nogal veel mensen kenden... en hij was rotactief. Hij, uh, man, hij kon niet stilzitten. Maar in ieder geval, daar heb ik dus een hoop van opgestoken... van wat hij in Engeland wist. En ik kwam toen eigenlijk op een beetje een hoger niveau... doordat ik niet zomaar... Uh, ja, om met de vele welwillende amateurs bezig was. maar dat hij iets meer professioneels had. Hij had Engeland gezien. Hij had de koningin gezien. Hij had met ministers gesproken. Hij had een opleiding gehad. Hij had een mening over dergelijke dingen. En met, en hem, met Ernst hij, dat, de Jonge werkt Leenpot lange tijd samen. Maar op de verjaardag van de jongen worden zij gearresteerd. Pot weet een dag later op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen. De jongen niet. En terwijl Leenpot gezocht wordt geen papier of geld meer heeft, zijn ouders gevangen worden genomen... zet hij zijn inlichtingenwerk toch voort met een andere vriend van de jongen, Dutiel. Na mijn arrestatie waren we dus het zendercontact kwijt... en hadden dus wel de faciliteit om allerlei gegevens te verzamelen... maar het probleem was de faciliteit, de verbinding. En wij zochten dus in de eerste plaats naar zender waar we verschrikkelijk naar zochten. En dat was in de zeg maar, zomer 1942... was dat een hele moeilijke zaak. Je, kwam, je moest dus uitermate voorzichtig zijn... met de benadering van iets. Want het, er waren wel overal geruchten. Maar naarmate je dichterbij kwam... werd het meer een fata morgana. En dat resulteerde helaas... toen al in dat we op provocateurs kwamen. Uh, nou is mijn theorie over die provocateurs... dat is als volgt. Kijk, een provocateur, dat is als een oplichter. Dat is namelijk een vent die zich uitgeeft... voor iets wat hij niet is. Aan de andere kant heeft hij mooie voorstellen. De provocateur, die had dus voor allerlei mensen... goede voorstellingen. Hij kon aan geld, komen, aan papieren, aan wapens, uh, aan informatie... Maar die vent maakt volgens mij altijd fouten. En als je dus nou maar kritisch genoeg bent... en niet te gauw ingaat op de zeer aantrekkelijke voorstellen... kun je dus buiten de klauwen van die vent blijven. Agenten sneuvelen door het toedoen van provocateurs. De Duitsers worden naarmate de bezetting voortduurt... steeds handiger in het opsporingswerk. En zo ook wordt Leen Potts' contact met Engeland, de Jonge, opgepakt. Hij is een van de vijf agenten die begin 1942... door de groep van de soldaat van Oranje aan het land wordt gezet... in samenwerking met de Engelse inlichtingendienst MI6. U luistert nog steeds naar de VPRO, naar het programma Aardse Zaken met vandaag deel 1 van een serie over de Nederlandse inlichtingendiensten in Londen tijdens de oorlog. Net als Leen Pot is ook FT Dijkmeester actief in het verzet in Nederland. En net als Leen Pot realiseert ook hij zich achteraf hoe verkeerd het beeld was over en weer van de twee afzonderlijke werelden. En dat was wederzijds. Je had hier een verkeerd beeld van zoals de situatie in Londen was. En je had de neiging om die een beetje te idealiseren ook. En je had in Londen... had men eigenlijk ook... en dat is begrijpelijker... een verkeerd beeld van zoals de situatie in... dit land in het bezette land was... Dat was heel moeilijk om daar een voorstelling van te maken ook. Hoe ging dat met, met die bezetting? Hoe reageerden de mensen daarop? Hoe gedroegen ze zich en zo? Dat was ook heel moeilijk om de mensen een beetje duidelijk te maken in Londen. Die hadden er echt helemaal geen flauw benul van hoe of dat zat. Realiseerden ze zich dat ook? Dat, dat ze zich dat niet beseften? Maar, ja, ja, de slimme wel. Maar <laughs> ja, de slimmen begrepen dat wel. Maar... Ja, ze idealiseerden het. Het was natuurlijk... Ik denk dat je het idee had... dat iedereen de ganze dag... voor, voor, het, voor het vaderland bezig was. En uh, als maar goede bedoelingen, enzovoorts, enzovoorts. Uh, die sfeer daar een beetje... die proefde je ook uit de radio-uitzendingen, natuurlijk. Dus... Dat beeld was er wel, hier. In 1942 in Engeland neemt de druk van de Britten toe op de Nederlanders... om aan inlichtingen over bezet gebied te komen. In diezelfde periode ontwikkelt zich steeds meer op allerlei fronten de gedachte... dat de bezette gebieden wel eens eerder bevrijd zouden kunnen worden... door middel van sabotage en opstand vanuit de bevolking. De oproep daartoe wordt ook uitgezonden op 30 juni 1942 door Radio Oranje. Wie Hitler de voeten dwars zet, die werkt voor de vrede in Europa. Wie de werktuigen vernieuwt in de fabrieken, maar gezocht wordt voor de overalderen, die strijdt voor de vrede in Europa. Wie zijn koeien en varkens dood? dat Hitler het vet niet krijgt, dat hij nodig heeft voor zijn bommen waarmee hij de vrouwen en kinderen van andere strijders vermoordt. Die vecht voor de vrede in Europa. Eens zal het weer gezongen worden, het lied der vrijheid, door het koor der herboren volkeren. Elk zal het zingen, in zijn eigen taal, maar het eerste woord van de eerste regel, waarin de doden worden herdacht en de dapperen geëerd, zal eender luiden in alle talen, sabotage. En de vrijheid in Europa. Al in het begin van de oorlog, geïnspireerd door Winston Churchill... ontstaat er een Engelse organisatie die terroristen traint... voor uitzending naar het continent. En daar doen de Nederlanders ook aan mee... Zo ontstaat het zogeheten Plan Holland en begint de samenwerking tussen het Engelse bureau SOE en haar Nederlandse partner, het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer. Helaas wordt dit bureau betrokken in een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de Nederlandse inlichtingendiensten, het Engelandspiel. De eerste agenten die door MVT worden gedropt in bezet gebied, worden door de Duitsers gepakt en gedwongen valse berichten te versturen. En alle agenten die hun volgen worden al bij aankomst gearresteerd. Verder zenden zij voortdurend berichten over zogenaamd geslaagde sabotagedaden. In Nederland heeft het verzet zijn ernstige twijfels over de situatie. Volgens verzetsman Gijs de Jong is hij naar Londen gestuurd in de zomer van 1942... met de bedoeling te waarschuwen tegen het spel. Ik werd uit Nederland al gezonden... Uh met het verzoek vooral te waarschuwen... En te, te, te, er worden hele groepen Nederlanders geparachuteerd... die gewoon door de Duitsers hier worden opgevangen. En zo kon ik doordringen tot de minister-president... meneer Gerbrandi, met zijn hoge stemmetje. En die heb ik dat hele verhaal ook weer ja, zo overtuigend mogelijk verteld. Maar die geloofde er in feite niet in. In feite, nee, dacht hij dat dat, dat, dat voorzinsels waren. Maar toch is hij wat gaan twijfelen. Want ik was natuurlijk niet de enige die hem, die hem waarschuwde. Uwbink en Doerlein zijn er vroeger nog geweest. Enfin. Uh, toen is bij hem het idee opgekomen van naast het BBO, zou ik maar zeggen, een bureau inlichtingen. Dat was toen, nou heette dat nog niet BBO. Hè? Maar... En daar vond hij dat ik dan weer moest werken. Dat ik er helemaal geen zin meer in had. Ik kon uh, als grote bommen op, op, op Duitsers laten vallen en zo. Maar dat was actief. In augustus 1943 arriveert ook Leen Pot in Engeland. Het is voor hem onmogelijk geworden om nog in bezet gebied te blijven, aangezien de Duitsers hem op de hielen zitten. Door zijn ervaring in Nederland heeft hij een totaal andere gedachte... over het slagen van Plan Holland dan de heren in Londen. Ik ben dus uh, in augustus 1943 aangekomen. Uh, het stapelde zich die vreemde dingen maar op. Ik moest me melden bij het ministerie. Uh, twee dagen later moest ik bij de koningin komen. Ik moest bij Engelsen komen. Die, die cunnel die zei dat hij me graag wou zien... Uh, dat stapelde zich maar op. En één ding wat me opviel... dat was dat die colonel Cordeaux... die uh, bijzonder vriendelijk tegen me was... en uh, zeer geïnteresseerd in de rapporten die ik had gestuurd... Uh, die zei, heb je wel eens wat gemerkt van sabotage in Nederland? Toen zei ik, ja, daar heb ik slechte ervaringen mee. In de eerste plaats geloof ik dat je het niet doen moet. Want je koopt het te duur. Als er een boerderijbrand wordt gestoken... dan worden, worden er tien mensen door doodgeschoten. Als je een vent doodschot, dan worden er nog meer doodgeschoten. Het haalt niet uit. Volgens mij moet je het niet doen. Bovendien er gebeurt gelukkig heel weinig. Maar er is één ding. Het ritselt in Nederland van provocateurs. Mensen die zich uitgeven voor sabotage... maar het niet zijn. En werkelijke kerels, agenten die zijn niet te vinden. De, toen ik dus mijn opwachting kwam maken bij MVT... daar was het weer precies hetzelfde. Uh, ze waren zeer geïnteresseerd in wat ik dan allemaal gedaan had... en dat werd hemelhoog geprezen en dat kon niet op. En aan het eind van het verhaal toen vroegen ze mij... of ik wel eens wat van sabotage had gemerkt. En daar gaf ik dus precies hetzelfde verhaal op... wat ik dacht dag tevoren aan meneer Cordeau had gegeven. Maar nu was de re reactie heel anders... Toen zei ze dat ik niet op de hoogte was. Dat ik uit, uit mijn boord lulde. Dat ik uh, door verkeerde vriendjes was ingericht. Uh, kortom, dat ik een vervelende praatjesmaker was. En dat was dus... Uh, toen zei ik, om de dode donder niet. Ik, ben, ik heb zoveel in Nederland gereisd. Ik heb zoveel meegemaakt dat ik me vrijwel met zekerheid kan zeggen... wat ik zeg, dat het waar is. En ik ben nooit in staat geweest... dat is mijn fout... ik heb nooit in staat geweest om deze mensen te overtuigen... dat wat ik zei, dat het waar was. Ze geloofden me gewoon niet. Ze vonden mij een vervelende praatjes maken die ons in vertelde. Het is heel begrijpelijk. Als er, als er iemand bij je komt... En die vertelt meneer, alles waar, waar u mee bezig bent... vergeet dat, maar dat is allemaal onzin. Dat neem je niet. Maar, maar zij dachten echt dat in Nederland... Uh, militaire omwenteling, bij wijze van spreken vanuit de burgerij, ja, mogelijk was. Dat er sabotage werd gedaan en allemaal van dergelijke soort dingen. Wat volgens mij niet waar En dat er allerlei sabotageagenten in Nederland werkzaam waren. En de Engelsen waren ook die mening toegedaan. Althans bij uh, SOE. SOE was dat ook. Die meneer Cordo was SAS. En SAS, die hadden al lang hadden hun doubts. En dat, dat, dat wist ik. Want Ernst, die jongen, die had gezegd... Kijk eens, er komen hier in Nederland ook sabotage kunnen. Daar moet je je niet mee bezighouden. Dus ik was van... Af die tijd was ik al min of meer achterdochtig. wat Ernst had tegen mij gezegd... Hou je daar buiten. Hou je daar buiten. Het lijkt erop dat de samenwerkende diensten, het Engelse SOE en het Nederlandse NVT... samen verantwoordelijk voor de sabotage, zo graag succes wilden... dat ze in eerste instantie alle tekenen die dat tegenspraken negeerden. Historici hebben later vooral de Engelse diensten verantwoordelijk gesteld... voor het verlies van de Nederlandse agenten. Zij beheersten namelijk de codes en zij ontvingen de telegrammen. Zij hadden dus in de eerste plaats in de gaten moeten hebben dat er iets mis was met de berichten. Meester Fok is ervan overtuigd dat de Nederlandse inlichtingendienst... überhaupt niet de kennis van het geheime werk in huis had om iets te kunnen ontdekken. Namelijk Daarvoor helemaal geen professionele kennis hadden. Um. Wat niet wil zeggen dat degene die het zich toen met dat inlichtingwerk bemoeide, en ze het wel hadden. Die had het namelijk ook niet. Van Zand had het zeker niet. En dat was de hoofd van de inlichting in die tijd. Dercksema, nou, wist het, die, na, na veel ruzies het min meer heeft overgenomen? Was ook niet, wist hij eigenlijk ook niet. En het is pas de bruine, de generaal de bruine, later generaal de bruine van de manier. een uitstekende man, maar die wist er ook niks van. En we zijn natuurlijk, ja, ik behoor tot de mensen die geloven, daar het Pot Niet toe over had, die geloven dat de Engelsen ons heel goed wisten dat er een Engeland spiel aan de gang is geweest. Maar dat niet hebben gestopt. De braker, ik kon daar betrekkelijk weinig aan doen... want die kreeg telegrammen en die wist niet... of de security checks al of niet juist waren. Maar hij kreeg de ruwe telegrammen niet... maar hij kreeg de gewoon de, de tekst. Je kunt hem alleen kwalijk nemen dat hij daar nooit onderzoek nagedaan gedaan heeft, wellicht. Maar dat kun je van een... man die als niet is opgevoed... niet onmiddellijk verlangen, vind ik. En ik heb dus grote achting voor hem verder. Maar het was natuurlijk geen inlegging, man. Dus tot zomer kwam... die overigens ook van GS3 kwam... en die via een omweg van, Curso, van Suriname naar eh, Engels gekomen... was er eigenlijk niemand die van dat vak iets wist. En toen is het zomer eens begonnen met dat een beetje redelijk op te zetten. En behoorlijke afspraken te maken met de Engelsen. Waar kun u nu net zeggen dat u denkt, in tegenstelling tot Leen Pot... Dat de Engelsen wel degelijk op de hoogte waren dat het mis was daar. Ja, ik, ik... ik kan me niet voorstellen dat er, dat er twee jaar bij die uh, Central, bij dat. Uh, waar toch allemaal keer zaten die getraind waren om uh, inlichtingendiensten te controleren. niemand ooit heeft gemerkt dat die security checks er niet waren. Dat is gewoon ondenkbaar. Dan zijn het allemaal idioten zijn geweest. En dat is niet, te, niet waarschijnlijk. Maar u zegt eigenlijk ook dat als er gewoon professionele mensen hadden gezeten... dan had zoiets nooit kunnen gebeuren. Dan was het nooit doorgegaan, nee. Dan was het binnen, binnen no time wat het afgelopen zijn geweest. Als je dan twee, drie, vier telegrammen hebt gehad... van verschillende mensen... die uh, bij allemaal de security checks ontbreken of verkeerd zijn dan moet er toch ergens een rood lampje gaan, man. Terwijl het bureau-MVD slachtoffer is van het Engelandsspiel... en tamelijk hulpeloos voortmoddert... is het eigenlijke inlichtingenwerk in de tweede helft van 1942... vrijwel tot stilstand gekomen. Maar nog steeds hebben de Engelsen en de Nederlandse regering een gigantische behoefte aan informatie. De Engelsen vooral over militaire aangelegenheden. En de Nederlandse regering vooral aan economische en politieke gegevens. Daarom wordt eind 1942 het bureau Inlichtingen opgericht. Net als baas de Engelandvader H.G. Broekman. Al snel opgevolgd door een andere Engelandvader, de beroepsofficier J.M. Sommer. En beide Engelandvaders, Gijs de Jong en zijn vrouw zijn er vanaf het begin bij? Wij zijn met z'n drieën zijn we in feite begonnen. B bureau in de richting Broekman. En zij en, en werd circuitresse. En ik was uh, juist ja, een soort van uh, manetje van alles daarbij. Maar uh, ik zei... Uh, tegen die meneer Broekman. Een brave man. Hè? Wij moeten een bureau hebben. Hè? Nou, ja, dat moest er maar. Dus ik moest er maar een bureau zoeken... Dus ik ging Londen in en vond daar een gebouw. dat Ik, dacht, ik zag in mijn gedachte daar echt een groot bureau inlichting gekomen. Maar niet niet, niet met, met, met drie of vijf mensen, maar echt. En dat heb ik toen gehuurd. Nou, Broekman schoot bijna van zijn stoel af van de schrik toen, ik, toen hij dat hoorde. Die, die, die, die zag dat niet. Maar uh, het, uiteindelijk was het nog... Was het nog te klein wat, wat ik had. Want, ja, die hele boel, die, die, die, de, de, de werving van, van, van agenten. De opleiding ervan, de administratie. Alles wat daar verder bij kwam, dat, dat verder natuurlijk een grote, groot apparaat. Toen zomer kwam, had u vertrouwen erin dat hij dat goed zou gaan doen? Ja, oh ja maar een hele wonderlijke man. Met, met geweldige gaven en visie. Hij had twee zwakke dingen. Uh, juist voor een inlichtingendienstchef. In en dat was drank en vrouwen. En daarom bond hij ons bij wijze van spreken tegen een man. Want wij moesten hem, wat dat betreft, hem, uh, ja. in het go goede, goede pad houden. U en uw vrouw? Ja, was dat echt nodig? Ja. Ja, ja. Dat was echt nodig. Vond u dat dan niet amateuristisch en een groot gevaar? Nou, ik begreep. Als dat niet het geval was... als we dat niet in, in, in de hand konden houden... dan was dat een groot gevaar. Ja. Maar hij had volledig de kunde en de visie... om, om, om zo'n groot bureau te gaan leiden. En, en, en die agenten te stimuleren... Het is duidelijk dat Sommer een ander figuur was dan zijn voorganger de Bruine. Zoals een van de agenten het na de oorlog uitdrukt... de heer Sommer liep doorgaans in burger en sprak tegen de agenten als een vader... maar ook als een compagnon, terwijl kolonel de Bruine verwachtte dat je in de houding stond... en verder blindelings de dood in de ogen zou zien. U hoorde deel 1 van een tweeluik over de Nederlandse inlichtingendienst... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd gemaakt door Michal Citroen en uitgezonden in 1993... voor het programma Aardse Zaken van de VPRO. Deel 2 kunt u beluisteren op het gloednieuwe woord.nl... waar trouwens nog veel meer moois te luisteren valt. En ik zou zeggen, gaat u daar vooral eens even kijken. Er, er wordt nog ook druk aan gebouwd... dus het gaat allemaal nog mooier worden dan het nu al is... En heeft u nog tips, suggesties of opmerkingen... dan kunt u die naar ons toesturen via woord.vpro.nl. Dus schrijf een e-mail naar woord.vpro.nl. En u luistert hier, zoals u dus hoort, naar het programma Woord. We zitten tot zeven uur s ochtends hier te praten over systemen. Allerlei soorten. En de meeste daarvan, ja, daar, daar stappen we eigenlijk zonder het weten in. Op het moment dat je geboren wordt en bij de burgerlijke stand wordt aangegeven... dan, dan beland je in een achtbaan die pas stopt als je onder de grond ligt. Tenminste, dat geldt voor de meeste mensen zo... maar voor de Amerikaanse Alicia helaas niet. Alicia groeit op in Los Angeles... maar wordt door haar ouders buiten de Amerikaanse databanken gehouden. Ze heeft geen paspoort, staat niet ingeschreven bij het geboorteregister. Ze bestaat dus eigenlijk niet. Het is de uitkomst van een experiment. Kun je leven buiten het systeem? Luistert u naar het verhaal van Maatje Duin. Uitgezonden in 2011 in het VPRO-programma Plots.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 Dit voorjaar wordt ze 50. Ze beschildert nog altijd uithangborden... en komt rond van andere klusjes. Zometeen neemt ze de afslag rechts... de snelweg af. Naar huis. U hoorde een verhaal... gemaakt door Maartje Duin... voor het programma Plots van de VPRO in 2011. Nou, dit verhaal en vele andere, ik zei het al een paar keer... maar ik moet het nog maar eens even benadrukken, want het is een prachtige site. Die kunt u allemaal vinden op woord.nl. Woord.nl, dat is de plek waar we alle mooie verhalen voor u samenbrengen. Dus als u deze uitzending nog een keertje terug wil luisteren... of wat, uh, wat andere documentaires wil horen die aan dit onderwerp verwant zijn... dan kan dat op woord.nl. We hebben straks nog heel veel meer moois, onder andere een Limburgse utopie en hoe die in elkaar steekt, dat hoort u straks. Uh, als u vragen, opmerkingen heeft, u kunt ze schrijven naar woord@vpro.nl en u kunt zich natuurlijk abonneren op onze podcast. Dan kunt u thuis in uw auto bijvoorbeeld nog een keertje terugluisteren. Gaat u dan naar www.vpro.nl/woord en dan zo'n laagstreepje podcast. vpro.nl/woord-laagstreepje podcast nou het nieuws komt er zo aan gaan we naar luisteren en dan hoop ik u allemaal hier weer terug aan te treffen bij woord